Dus, de rechterkolom, de regel 12. Dus, zeer een pin heeft nu ontvangen, en chassadim, en gvorot. Ja, of chokma is gvorot. Kijk, waar, waarom zeggen we dan Chogma en dan zeggen we gvorot. Hochma let op. Links, hoogma, is het ten aanzien van de dina, is het hoogma. Iedereen hoort het? Maar ten aanzien van de zeer pien is het geworot. Duidelijk. Dus links, gewora, wordt ontvangen, ontvangen wordt, hoogma ontvangen wordt. Wanneer het komt op het niveau van de zeer pien pien is wat? Lichaam, ja of niet? Van zijn natuur. Die kan... Die ontvangt wel Chokma, maar dan is het een vorm van geworod. Ja, is. Uh, maar goed, dan kunnen we zeggen: Chokma, het is ook niet. Het is niet zo meteen. We asa zeiran pin, dus zeiran ontving nu en Chokma en Chassadim. Dat is, is wat nodig was voor hem. We asa zeiran ma mashpia otam dertien leima, nee, lejama, sorry. Le yama raba de hainu el hanumkwa shelo. Punt 12. We as and dan a -e pin, de pin, mashpia di heift hen. Dus di, wat he ontfingu. 13. Le yama raba nar de grote -eh zei. Kijk nou hoe hij geeft ons te voelen wat is, wat is malgoed. Een grote zij. En zo is het ook onder ons. De plaats onder ons is ook net als grote zij. Van alle krachten wat wij voelen. Dat het gigantisch zoveel onder ons. Wij voelen dat zo. Ja? Dat, en dat is, dat is dan die malgoed wat, wat onder ons is. En dan is ook de, de onreine krachten daarnaast onder die malgoed zijn binnen jezelf. En naarmate je meer gaat leren, alles gaat, jou, al jouw innerlijk gaat groeien, groeien, gaat uitbreiden. Want uiteindelijk moeten wij zijn, worden als Adam. Want Adam kon zien binnen zichzelf, van een uiteinde naar de ander. En zo is ook de mens gemaakt. Dat je moet zien, door alle, door de hele kosmos, door alles moet je zien dan, de realiteit, de ware realiteit. Maar door de zonde wordt het afgeknabbeld aan ons, nog een keer afgeknabbeld, et cetera. De hainu, dus hij geeft het door aan grote zee. de grote zij, de hainu, dat wil zeggen, el anukwa shalom, aan zijn noekwa, de noekwa van hem, van de zee er bestaat noekwa van de zerenpien en bestaat nog een noekwa aparte noekwa. Als de tiende sfera. Begrijp je? De zerenpien heeft tien sfera. Ja, zes. Ja, maar dan als die, en dan aan, aanhecht, hij en aan, aangehecht aan, aan hem is zijn eigen noekwa. Ja, of niet? Alles heeft nu mannelijk en vrouwelijk. Dus hij heeft zijn negen vrouwelijk. Dat is zijn negen... Precies, malgoed van de zierenpien. Dat is zijn noekwa. Oftewel, je zot, de kroontje van je Altijd moet het zo zijn. De hogere traptreden altijd geeft aan zijn, aan zijn lagere traptreden. En die gaat wel uh, naar zijn, nee, aan zijn eigen malgoed. En die gaat verder doorgeven aan de malgoed van de anderen. Altijd... Altijd een hand moet. Altijd een hand schudden. Niet een hand. Altijd overeenkomst naar spier, via sfirot. Dus hij geeft het aan zijn Nukwa. Punt. zijn En dat is wat hij zegt, de zoger. Die minne Mivak miwak ravravin alain die bina itabidu uh, 15. Shit me Hem, wak de ziran pinde de Kijk nou wat hij zegt ons. We zes, zo en dat is wat hij zegt, de zoger. 14. De mini Dus, van die wak. Van die zes uiteinden ravravin alleen die van die grote van die grote hogere ja, letters ja van de bina itabido werden gemaakt vijftien shit mekoren zes bronnen. alleen bronnen. ja bronen nog gemaakt zijn en dan zegt hij dat eh, Juda hem, dat zijn wak de Zeran pin, de Katnut. Dat zijn wak van de Zeran pin, van de Katnut. Dus die Bina die geeft aan, ja, die Bina, de zes inkervingen in die Bina, die maken dan bij Zeran vak wak van de Katnut. Ja, die maken, geven aan de Zeran pin alleen maar chasadim, alleen wak Katnut. We hebben al gesproken daarover. We Zestin 16. Hem ha de Serapin. Let op. We en de rivieren. Of de waterbeken al. Oh. 16. Hem ha de Serapin. Dat zijn de mogen van de Zerampin, Dat wil zeggen. Licht dat komt van de moog. Dus. Gadlut. Dus de gogma Punt. Leaila. Hainu le haspija. Go zeventien. Jama raba. Hainu Lenukwa nukva. Vijftien nader punt. We halen en. Dat Zestin na gezegd. punt. Le aila, Hainu, om Wat betekent dat? Heino, dat wil zeggen, lehaspia, om te geven. Go, 17, jammerabba, binnen de grote zij. Heino, dat wil zeggen, le noekwa, aan de noekwa. Trouwens, het is niet, het is niet hier uh, uh, expliciet gezegd of die geeft aan zijn eigen, natuurlijk, die geeft eerst aan zijn eigen nukwa. En zijn eigen ukwa heeft het aan de tiende spira, algemene spira. Oma, vak de katnut, de bina, nikraim korin, le mochim, hu, mishu shelo lo, a, habina, Lechinad vak de katnut, Ella, 20, Kedij lega sot, Lemakor, lega spia, Mogen de zon, let op. belangrijk wat hij ons vertelt. 17. U maashe wak de katnud, en het feit, en het hene. En wat hij zegt, dat de wak van de katnud, dus de zestienden van de katnud, dus de Bina, dus wat er gevormd werd in de zes, zes uit van de Bina, dat zij Nikraïm Mochin, uh, dat zij Nikraïm Mekorin de Mochin, dat zij heten de bronnen van de Mochin. dus de, de eerste vorming van zes Inkervingen in de Bina, ja, herinner je nog, de Katnut. Waarom zegt hij dat zij heten de bronnen, de bronnen voor de Mochin? Hij zegt, hoe misoem shelo Dat komt, omdat de Bina is uitgekomen 19, naar buiten. Tot het, en, en is geworden tot, let op, en is geworden tot de waak van de Katnoet. Alleen maar zes tienden is geworden, zij is geworden. Hij is alleen maar, ella, alleen maar. Zij is daar, daarom naar beneden gekomen. 20. Keddei leha sot, limakor leha spia, mochen lezeer aan de zon. Om tot de bron te worden, om te kunnen geven van mochen aan, aan de zon. Kijk, wat je wil zeggen? Het is niet moeilijk. Alleen... Blijf concentratie. Dus niet aan zichzelf. Vergeet jezelf compleet. Vergeet echt niets. Alsof je niet er alsof je niet bent hier. Lichaam ergens, zit ergens. Maar het is niet jij die er is. En dat op die manier zal je leren dat uit te komen. Dus binnen jezelf. Het is lichaam, oké. Okay. Wat it is, it is het is nou? Niets. Maar jij zit daarin. Duidelijk, en moet je niet vervangen je door jouw je lichaam, dat is jammer voor je for, for ons leven. Dus kijk wat je zegt ons. De Bina is uitgekomen uit het hoofd van de Arihantin, en zij is geworden tot zes tinden. Ja? Dus zij ze ze verkreeg daarbij zes, zes alleen zes uiteinden, ja? maar dat is niet daarvoor is zij is uitgekomen uit het hoofd om katnoot te ontvangen, om in een kleine toestand te zijn. Maar zij is uitgekomen daarvoor om de bron te zijn voor de mogen van de zerenpien. Zij is dan de bron voor het licht, voor het volle licht, het volle licht van de zerenpien. Duidelijk, als voorbereiding, want het is onmogelijk om Licht gogma te geven, mogen te geven, alvorens men katnoet heeft. Ja? Een mens kan niet een grote kerel worden voordat voor hij eerst een kleine yogi moet eerst zijn. Duidelijk. Zo is het ook in het geestelijke. Eerst moet katnoet, altijd katnoet en daarna gadloet. Kleine toestand en dan de grote. Dus de godina is uitgekomen uit het hoofd. Zij krijgt die inkervingen van zestienden. Waarom zestienden? Om te geven aan de zeerampien. Maar niet om hem klein te houden. Duidelijk. Maar als, als bron te zijn voor het, voor het licht van de rivieren. Voor, voor de chokma. Want voor zeerampien is belangrijk om te ontvangen de morgen. Ja, licht chokma. Met de. Met de met een, beetje, met een beetje chassadim. Of met veel chassadim. Maar ik bedoel, om de hoogmaat te ontvangen voor de noekwa. Kijk nou hoe, kijk wat wij leren nu. Kijk hoe geweldig is het dat de hogere die maakt zichzelf klein omwille van de lagere en om de, omwille van groot brengen van de lagere. Dat kunnen we ook zien hier. Duidelijk. We zien het wel dat dat er is geen verschijnsel van abortus in het geestelijke. In onze wereld mag het wel natuurlijk. Uh, alles mag in onze wereld. Want waarom? In onze wereld uh, leeft men alleen naar het lichaam. Echt? Maar in het geestelijke niet. Men gaat nooit abortus plegen en hogere traptreden. En hogere traptreden zal nooit abortus plegen. Waarom? Je gaat het leven ontnemen van de lagere. eigenlijk. En daarom kan je ook hier leren. dat is, Hoef je niet te kijken wat, wat allemaal de politiek doet. De politiek doet wat, wat het volk wil. eigenlijk. Net als mijn huisarts. Wat ik hem ook zei. Ik wil dit, ik wil dat. Hij gaf mij altijd wat ik wil. Waarom? Ja, ja, wat, uh, Ten eerste een klant te behouden. En, en, en ten tweede is het. Ja, wat je wil, oké, okay. ik wil je, sommige mensen, dat ik, natuurlijk heb ik nooit gebruikt, ik zeg het al, niet over mijzelf, over iedereen, ik zeg het gewoon, als je vraagt jouw huisarts, jou, ja, geef me dat, geef je dat. Je ja, wil, pilletjes ja wil, ta, om, om, niet, om niet te slapen, oké, okay, die krijg je. Pilletjes om te slapen, geef je ook. Pilletjes om, om te, tegen de constipatie, wel. Uh, pilletjes om juist tegenovergestelde heeft dan de volgende week dat wat eh, je wil. Dat is onze wereld, duidelijk. Dat is ook de politiek is ook precies hetzelfde. Politiek doet niets anders wat, wat de maatschappij wil, wat gewone volk wil, oké. Okay, dat is en dan gaan ze een beetje partijen met elkaar, een beetje zo, so, zo so een beetje knutselen met elkaar. Dat so is Er zit er iets waarheid in de politiek, in de maatschappij. It's, Waarom niet? Omdat men weet niet, oké, okay. vrouwen willen abortus, oké, okay, oké, okay, dat is dan allemaal oké, okay, oké. Okay. Alles wat vroeger, 50 jaar geleden nog verboden was, nu is het allemaal, allemaal alle taboos, alle taboes. maar met, samen met de taboes, ook de waarheid wordt, wordt ook naar de knoppen ge gebracht. Yeah. Mag wel alles natuurlijk in onze wereld, maar kijk nou hoe de hogere trap treden, maakt zichzelf klein om groot te maken en lagere trap. En de, de lagere traptreden is ook weer, hij heeft kijk nou naar Zerampin. Hij heeft geen gochma nodig, hij heeft alleen maar chassadim nodig. Wat doet hij dan? Hij doet alle moeite om ook gochma te ontvangen. Hij ontvangt die gochma weer om te geven aan die mangoed. Wat in onze wereld de man soms niet doet voor zijn vrouw. Heerlijk. Wat Napoleon heeft niet gedaan voor die, voor die Josephine van hem. Hij zou die en hij zou lekker slapen. Hij was wel vechter natuurlijk. Maar niet zoveel, maar met die, door die Josephine, om, om haar te bewijzen, zichzelf ook een beetje te bewijzen Hij was een klein mannetje. Natuurlijk moet je meer veel bewezen. Al die generaals waren allemaal twee meter hoog. Hij was een kleintje. Nou, hij moest natuurlijk zich bewijzen, Eindelijk. Dan moest je het dan door al die oorlogen voeren, voor haar, Josephine, et cetera, et cetera. Ook het woord Josefina, je moest dan Jeruzalem innemen, want vanwege het woord Jozef, en daar zit ook in haar Josefina, dan had je ook de drang om ook Jeruzalem te veroveren. Alle andere dingen, maar duidelijk, zo zit het in elkaar. Maar in het geestelijke is het altijd, de hogere wil altijd kosten wat kost geven aan de lagere. En wij moeten ook dat zien, willen wij wel leven. Echte ware leven, dan moeten we ons aanpassen aan die wetten van het heelal. 21. Willo jatsa, habina, lachuts, loha 22. lashu mochin kan al het op wat je ons vertelt. Willo en zou, had debina niet uitgegaan, is goed, had, kan je het zo zeggen? Had de bina niet uitgegaan naar buiten. Was, ah, ja, was de bina niet uitgegaan naar buiten. Dan zou, zou ze niet geschikt zijn die mochen. Leeson mogen, Ah nee. Dan zou ze niet geschikt zijn voor welke voor welke mochin dan ook. Dan zou nooit äh, zeer en pin en ook zou nooit de mochin kunnen ontvangen. Heellijk niet. En dat is ook voor ons ook een teken, hoe moet je dat doen? Om een lagere te helpen, betekent, wie lager, moet je dan zien. Dan moet je ook naar buiten ook komen. Ja, Eigenlijk naar buiten, lager dan jij, dan jouw niveau bijvoorbeeld. Om naar buiten te komen, om hem te doen, opdoen. Duidelijk, ja, en oprecht en niet proberen, op geen manier, proberen de ander, uh, hoe zeg je dat, Huh? kleineren ja. en van alle andere manieren of ook misbruiken dat is absoluut zelfs van binnen moet bij jou niet uh, de drang moet je dat natuurlijk altijd bestaat bij ons, maar moeten we leren om de, absoluut de houding te hebben om niemand te misbruiken ook de klant als hij bij jou komt geen moment moet bij jou zijn om hem te misbruiken want dan is misbruiken jezelf absoluut er is geen scheiding tussen het geestelijke en, en eh, allerdagse. Zoals men dat ons vertelt. Dat. Jij moet ook met anderen net zo zijn, zoals zij. Nee, jij moet wel, natuurlijk, uiterlijk moet je niet, niet scheiden van Niet onderscheiden van anderen. Alsof, niet proberen door uiterlijkheden een zwarte pak doen, of iets anders, weet je. Of een, een doekje om je hoofd te doen, speciaal om jezelf te onderscheiden dat jij behoort... tot die of die andere klant. Dat is niet nodig in de Kabbalah, absoluut niet. Duidelijk. Maar je moet wel... alles op alles te doen om... Uh, innerlijk moet je dan niet... scheiding maken dan... van, ah oké, okay, dat is dat en dat is dat. Dat is belasting, ja, yeah, dat is iets anders. Dan mag je wel ontwijken. Het is, niet, is niets te maken, ik doe het toch... ik wil aan Kabbalah geven. Dus ik ga dan wel belasting een beetje... Dan met belasting knoeien... Maar dat geef ik dan aan de kabala, of dan geef ik aan iets aan geestelijks, like, dan geef ik een goede doel. Dat is niet, dat kan je geen comedie maken, zoiets. So Eindelijk. Je kan wel met belastingen doen wat je wil, legitiem dingen, dan kan je dan constructies bedenken. Maar niet opzettelijk dingen doen, op zo'n manier dat jij dat zo komedie speelt. Dat is dan, doe je dat tegen jezelf. We kunnen niet ontlopen die dingen. Alles is eenheid. Wezese om okay, er, de volgende. Even concentratie weer. Wezese om er. De heinu. We heinu. Barashit. Mi. Mehaha. 24. Idba. Wat staat er daar bij jou? Idba rehu. Oké, dat is dan. We uh, zeggen en dat is wat de zoger zegt. We houden, en dat wil zeggen, barashit. Het woord brishit in tweeën gesplitst, en dat heet barashit. Hij schiep hij schiep zes mihacha. Het barieu, hier van dan zijn, hiervan werden zij geschapen, Dus van die zes. 2,524. E bara, more, al, wak, citrin, blie 25. Ki, milad bara, pirusho, situm, kmoše katuv kmoše lichtof, sessentwintag, leghala. 24, na de dubbele punt. Bara, het woord Bara, schip, hij schip. Moré leert aluwak citrin over zes uh, zijden. Zeden. Blirosh, zonder, zonder hoofd. Waarom is dat zo, 25? Kimelaat Bara, want het woord, hij schip, Pirusho betekent situm betekent verstopping. Of uh, ver, verborgen, ver, ver, verhulling. Waarom is dat zo? Want komt van het Aramees, bar, bar betekent goeds, mi, uh, buiten, buiten. Dus buiten het hoofd. Kmoshe katuf. En dat buiten het hoofd betekent lichaam, ja of niet? Lichaam is zes, zes uiteinden. Kmoshe, kmoshe, ktuf, Zoals het uh, hieronder zal gezegd worden of geschreven worden. 26 de punt. En nu erg belangrijk nu dat dat een stuk van deze de, de maamar. Ulefichach bet in janiem meromaziem kan bamilat 27 brechit. Let op, nu is bijzonder belangrijk. Ulefichach en daarom bet in janiem twee dingen twee aspecten Meromazim kan worden hier gesuggereerd of gezinspeeld hier. Een hint wordt gegeven hier. Bamilat Bereshit, in het woord Bereshit, 27. Alef, het eerste. Al-Gogma, Ki-Reshit, Moreh, 28. Gochma, Alef, het eerste ding waar het op... Uh, uh, weist. Al-chokma, het weist op chokma. Het woord breshit. Waarom? Let op. Ki reishit, want het woord reishit. More chokma leert dat dit chokma is, dus verwijst naar chokma. Eigenlijk is het abo-yima, is abo -hima. Chokma, abo als, als parzuf, maar wat zij ontvangen is dan chokma. Wanneer de abo staat in, komt Wanneer de bina komt in het hoofd. oftewel bina die in het hoofd komt. Duidelijk. Bina die in het hoofdwoord komt. Dat is dan de uh, hochma. En dat is. Wordt gezien. Dat is dan. Zie je dat in het woord reshit. Uh, bet 28. Dat het tweede aspect. Barashit. Dus in hetzelfde woord. Nee. In, in het barashit staat het tweede tweede aspect is barashit Lehorod. ki michochma 29 Nivrau venihkaku. shit sitrin bli roosh schehem dertig ham mekorin le mochin lezon ni kraim olam we 31. Zijn niet mee, Breshit. 28. Bet. Na de punt. Bet is dus het tweede waar het op verwijst. Barashit. Hij schiep zes. Het hele woord Breshit. Lehorot. En dat is om te leren. Ki mi dat van de chochma. 29. Ni vrouw, werden geschapen en werden ingekerfd. sheet citrin, zes zijden, blie, roos, zonder hoofd. Duidelijk, die Chokma, dus die betekent die bina, die in het lichaam is gekomen. werd zes zijden zonder hoofd geschapen. Shehem, dertig, hamikorin, dat die zijn de bronnen Le mochen le zon. Voor de mochen van de zon. Ja? De mina die zichzelf klein gemaakt had. Die alleen maar zes. Uh, inkerwingen, Zes uiteinden heeft nu. Om als bron te zijn. Voor de zon. Voor de mochen van de zon. Voor de chokma van de zon. Hij bedoelt alleen chokma. Bedoelt hij dan chokma met de chassadim. Shehem nikraim olam. Welke zon. Heet een olam, dat de zon heet wereld, de wereld. We hem 31 zijn in brisheed, en dat zijn die zeven zon. Dat is zeven dagen van de van schepping. Zie dat? Zeven zeven dagen van de schepping. Kijk nou de schepping heet. We noemen dat zeven zijn in meibrisit. Zeven dagen van de schepping. Maar kijk nou hoe dat in de hele getal is. Zijn in mij brisht, zeven dagen van brisht. Zie dat? En alles zit in die brisht, in het woord brisht. Zit en Chokma, en de, uh, en de, en de chasadim, en de zes inkerwingen van de Bina. Uh, een, nee, 32. We zeven shomer. Man, Baralon, Hahu, na de tweede komma, dan heb je de eerste, het eerste woord, Hahu. Dat moet de tweede, het moet als hij zijn. Dus verander dat woordje. Het tweede, het tweede, de tweede letter wordt het hij he en niet het. Hahu, de lo itkar, 33. Hahu, Satim, de lo yadia. Dubbele punt. 32. We zeggen en dat is wat de zover zegt. Man Baralon, de zogger stelt een vraag. Wie Baralon, wie schiep hen? Hij zegt, Hahu de looitkar, hij die niet genoemd werd. 33. Hahu satim de lojadia, hij die verborgen is, en die niet gekend wordt. Dubbele punt kivan de milad bara. hij had ons uitleggen. De volgende, de linker kolom, de eerste regel. Wie webrisit atsmo? Iem ken. Mi hu. twee ze. Al ze, Omer. Sche Hahu satim, de lo, iadia, vier, drie, ja, de hainu, hochma, stima, de arihan Weet op, wat je ons vertelt, de 33 in de rechterkolom. Dubbele punt. Dus wie heeft dat geschapen? Wie heeft zij geschapen? Kivan de milad bara, Aangezien het woord bara, hij schiep, de linkerkolom, de eerste regel, hij is, bevindt zich, let op, bevindt zich in de brishit atsmu, in het woord brishit zelf. En bara, we hebben gezien, dat is al buiten, ja, uh, buiten de gochma, maar dat bevindt zich in het woord brishit zelf. Dus, als het ware, wie, in indien het zo is, mi bara wie is dan degene die dat schip? Ja, dat actie van het schip scheppen. Ja, dat bara zit al, hij schip zit al in het woord brichit. Dan kan het niet zijn dat dat is geschapen. Moet iemand hoger zijn die dat deed. Dan zegt hij dat, imken als dat bara hei hip sit in edward breshit, self, Him can indeed, and it's always, mi hu, vi is dat di bara di schip, di dat schip. Want breshit, we hebben gezien that it, that is done, the, reshit is done, the chokma of the well, the bina, the word chokma. Have a look. ze omert, zegt die Jehu hahu satim de dat het degene is die is, die verborgen is en die niet gekend wordt. 3. De heine Chogma Stima, de pin. dat wil zeggen, de verborgen Chogma, dat heet zo Chogma Stima, de verhulde Chochma van de pin, die heeft dat geschapen. Blijf, eigenlijk. Punt. Kihu hot si. Fir habinam Vasa garoshelo. ota, lefina Vak vijf, vara, shit, sitrin, ravravin, eilu. Zes, anirmazim, babri shit. Drie, ki, gu, let op, Die, hochma, stiema, indi. De, waar, de ware chokma van de, de, de Arichanpim. In het hoofd. Ki hu ha Want hij, die Chokma, die, die bracht de bina uit het hoofd. Vier. uit zijn hoofd. Ah? Het woord Chokma is huh? Kijk, de vrouwde. Kijk, hij is een goede grammaticus. Maar goed, kijk, hij zegt zo, dat chokma stima, chokma is vrouwelijk, ja. En natuurlijk, dat heeft gelijk. Maar hier, zegt die, hier is dan de antecedent, ja, is het een goed woord? Of een woord dat verweest, verwoor, het woord dat verwijst naar die chokma is hier, hoe, hey, manlijk, hoe komt het? Omdat in de Kabbalah, we zullen leren, ik had het al vele keer had gezegd, in de Kabbalah is het zo. Afhankelijk van de functie, wat vers, wat, wat van de functie zeggen wij, is het mannelijk, is het vrouwelijk? Duidelijk. Een man kan bijvoorbeeld, duidelijk, een man die in zijn gezin kan dan erg mannelijk zijn. Ja, hij is een vader van gezin, etcetera. maar op zijn werk is dat dan niemand. Ja? Op zijn werk is hij dan, die is, slooft zich uit, als het ware en doet een, een vrouwenwerk, duidelijk, het is niet een kwestie van hoe dat zit in elkaar, ja duidelijk, het is niet altijd, het klopt niet altijd, het, de grammaticale, het grammaticale geslacht, in de Kabbalah moeten we altijd opletten, wat zegt ons de kabbalist over iets, soms is het Gogma en dan zegt hij, Gogma is vrouwelijk, maar hij zegt manlijk, waarom? Gogma is gever. Ja? Omdat die Chochma... Precies. Juist. Omdat die, ha die haalt die Bina buiten, buiten het hoofd. Dan is hij mannelijk. Duidelijk. Hij blijft mannelijk. En hij haalt die Bina. Iedereen hoort het wat ik zeg. Dus in de Kabbal altijd moeten we kijken naar goed, wat zegt ons de Kabbalist? Als hij dan zegt... Grammaticaal is het wel vrouwelijk. Maar... De functie van hem is, is mannelijk op dit moment. Hij die geeft is mannelijk. En hogere traptreden is altijd mannelijk ten aanzien van de lagere traptreden. De bina wordt uitgehaald, naar beneden wordt gehaald van, de, uh, van het hoofd door de gogma. Ja, het gogma is, dan is de gogma vrouw mannelijk en de bina is vrouwelijk. Ja? Als de bina stijgt op, we hebben geleerd ook, de bina stijgt op naar de, de hoogmijn. Zij hebben we hebben geleerd ook, dat zij wordt eh, machashawa, Zij wordt tot gedachte. Herinner je nog, hebben we geleerd, dat de bina, die wordt als, als gedachte. Of zelfs mal goed wordt al gedachte. Nee, bina, we hebben geleerd. Die komt naar, die wordt als gedachte. Dan de bina wordt mannelijk. Heel? Ik bedoel een mannelijke wereld. Die komt in de mannelijk, die komt dan in de chogma. Dus moeten we altijd kijken of het mannelijk en vrouwelijk is. Mannelijk betekent gevende, vrouwelijk ontvangende. Dus kihu van die gokma, hij, hoetsi habina, brengt bina uit het, uit het hoofd, shelo, van hem, zie je? van zijn hoofd en die maakt haar tot het aspect wak, zie haar binais, vrouwelijk. En grammaticaal en hier naar, zijn, naar haar functie. En let en die maakt van haar het aspect van zestienden, ja van de zes uiteinden. Hoe komt het? Waar zij komt in het lichaam, ja, het lichaam, dan heeft ze zes uiteinden. In het hoofd, let op, in het hoofd, hoeveel heeft zij? Tien, Ja, In het hoofd, alles heeft in het hoofd tien. Alles heeft tien. Keter, Chochma, Bina hebben tien. Maar hij brengt die Bina in het lichaam. Elke lichaam is altijd zes. Kuf, altijd zes. Eigenlijk, want dat is Gesset, van Gesset tot en met Jezus. Vijf, Shehu, Varashit, Sitin. wat betekent dat hij, dat die Chochma brengt de bina uit het hoofd. Dat betekent. Shehu, dat hij de hoogma van de arichanpin. Barashit citrin Let op. Ravravin. Schip. Zes. Grote. Zijden. Grote bom dat het bina is. Grote letters. Eilu. Anirmazim. Babrishit. Deze. Deze zes. Grote. Letters. Grote uiteinden die waar de hint wordt hier gegeven in de brisht, in het woord brisht, is dan de hint wordt gegeven in het woord brisht dat het Arihantin, die die, of oh sorry, de Chogma van de Arihantin, die schiep deze zes uiteinden van de Bina. Iedereen hoort het wat ik zeg. Dus wie is, des, wie is dan heeft het geschapen? De gogma. Stima. Dat is het gogma. Verborgen gogma van de Arihantin. Wat heeft die geschapen? Zes uiteinden. De grote zes uiteinden van de bina. Hoe? Door de bina uit het hoofd uit te zetten naar het lichaam, naar de goef. En als het hogere, als uit het hoofd iets wordt naar beneden gehaald in het lichaam, dan wordt die, die alleen maar zes, ja of niet? Zes uit maar die zijn grote, waarom groot? Om te laten zien dat het bena is. Ja, want de bena is groot. Bena, de letters van de binnen zijn groot. Betekent een teken dat het bena is. Nou, dat is wat we hebben nu geleerd. Um, erg belangrijk om dat te, te zien, dat is allemaal, dan we zien het wel op welke manier die zes, eerst de zes altijd, altijd nood wordt, eerst opgebouwd, en daarna katloot, ja of niet? Op dezelfde manier als de bina bina eerst, ja, eerst kwam uit het hoofd, kreeg zes uiteinden, ja of niet? Geef die zes, die zes uiteinden aan de zerenpien, aan de zon, en de zoon gaf dat aan alle andere werelden. Prijait, Zerawas, ja, direct alles ontving. Alles ontving dan in één keer, alles ontving dan precies dezelfde structuur. Alleen maar, alleen maar zes tienden. Duidelijk, zes uiteinden. Daarna komt weer man, man omhoog van de lager, Om die vragen dan om Chogma. Duidelijk, want de zielen hebben altijd Chogma nodig. Duidelijk. Een religie, religieuze mens heeft het mij niet nodig, natuurlijk. Religieuze met, ik bedoel, natuurlijk, alles heeft je nodig, maar die spelen komedie dat ze dat alleen maar chassadim, ze kunnen alleen maar, alleen maar genade, niets anders, alleen maar genade. Dat kan niet, dat is onmogelijk, duidelijk. Natuurlijk, de stichtingen zijn vol met geld, Natuurlijk. Ja, ja, ja. maar toch wel van buiten is genade, genade, niets anders, duidelijk. Dat zit daar allemaal dan nog... ...met die parochianen dan knoeien... ...het is niet ja, aan, maar van buiten is het... ...alle mannen zijn handjes zo... ...zitten zo met zo'n echte helige... ...maar het is niet, het kan, klopt niet... ...want als we leren de zochere zullen we zien, we zien... dat dit geen realiteit is... ...genade, ja of niet... ...de bina is uitgekomen uit het hoofd... Zij, ...zij heeft zichzelf klein gemaakt... ...zij heeft zich alleen maar... ...genade gemaakt van zichzelf... ...alles heeft zich gemaakt van zichzelf... Omwille van de serenpien, om, om zeer en te mo mogelijk te maken, om de mogen te ontvangen, om echt hoogmaat te ontvangen. Duidelijk. Kijk nou hoe een, hoe, hoe een trainer, een coach, die gaat iemand, ze heeft bijvoorbeeld een bokser, of een toe wie? Hij gaat alles investeren in hem, ja, duidelijk. En zelfs klappen investeert die van hem. gaat met hem in de ring, et Alles wil die voor hem doen, dat zijn. Dat hij zelf komt niet in de ring, ja of niet maar zijn bokser, zijn, ja, zijn leerling die wil die graag dat hij in de bokser echt, echt kracht ontvangt van de linkerkant dat hij de gogma ontvangt, hij zelf niet maar die anderen wel, de lagere wel zo zien wij dat lagere hebben de gogma nodig maar dan eerst, want eerst krijgen wij altijd chassadin eigenlijk chassadim en daarna gogma, dan kan het wel. Ja, dus ook met de drank, precies hetzelfde gedrag met een drank. Eerst eten en dan een beetje drinken, eigenlijk Maar hier leren we eigenlijk dat de gogma de bina naar buiten brengt. Ja. Maar je kan ook bedenken dat het allemaal goed is, zodat de allemaal goed omhoog komt. Dat maar eerst dat eerste, eerste wat, wat was de eerste? De Malchut, die op, natuurlijk. Maar de Malchut steeg op naar naar de plaats van de Bina. Dat was natuurlijk de eerste, eerste handeling. Ja, dat, dat verbinden, verbinden, verbinding maken tussen dien en en, en Dat was tijdelijk. Dat was de hele, de hele strekking van de, de van de tweede, tweede Tsimtzum. Om op die manier want wij hebben geleerd ook, dat de wereld werd geschapen door de letter He, ja? zoals in de naam van Abraham, Door het opdoen, opstegen van de lagere letter He, van de naam van de Hawaïe, Yudke, yeah? Wafke, ja. He, de lagere He, steeg op naar de hogere He. En die maakte zichzelf klein. Als je kijkt dat in de Torah staat het over Abraham, bij Abraham, dat... De, de wereld werd geschapen met kleine letterheid, dus de Malgoed heeft zichzelf klein gemaakt, door op te stegen eerst naar de uh, Nikweinheim, naar de, naar de opening van de ogen van de Arigampin. En natuurlijk, als zij daar had opgestegen, dan ze is opgestegen naar elke andere sferoot. duidelijk. Zij is dan opgestegen naar alles wat eronder is. Want als iemand stijgt op langs de ladder, ja? Naar bijvoorbeeld naar de stap 20. Dan is het dit verondersteld dat hij ook 19 had ook gepasseerd en 18 had ook gepasseerd, et cetera. Dus op, overal is de binar heeft inkervingen gemaakt. In, overal in elke sfera? Maar goed, ja, goed heeft dus overal inkeringen gemaakt. In elke sfera, wat onder de chogma van de. in het hoofd van de Arihantin. Dat is erg belangrijk om dat te zien. Nou, kijk, de volgende keer. zeer, zeer bijzonder belangrijke artikel, Mamar. Want kijk, Mamar minuula omiftega. Dat is dan. De Mamar, Mineul en Miftiga. Dus de slot en de sleutel. Het is bijzonder belangrijk. Dat is, is echt cruciaal belangrijk hier, wat de wereld absoluut niet kent. En dat is dan, kijk, wat hebben we, wat we nu tot nu toe geleerd? Rechterlijn, linkerlijn. Chassadim, Gworot, dat dat. Maar hoe wordt dan de middelste lijn gevormd? Dat zullen we leren hier. Want die samen met het ja, yeah, dan. Zeer, laten we zeggen, zon, die stijgt op, ja. Dan, Zer en steekt op samen met die Eile, ja, herinner je nog, Eile, dat onderstel van die Ierszut, die steekt op naar Ierszut, en samen met hem, wie, sta, wie, wordt, wie steekt op? De lagere, de hogere, het hogere gedeelte van de lagere traptreden, dus, daar waren de eile. Iedereen herinnert zich. waar ik het over heb? Dus die drie letters eile. Die ingezonken waren in de absolute. Überhaupt, let op. Altijd zo is het. Vanaf dit moment. Oh, erg belangrijk nieuws. Vanaf dit moment wat wij nu geleerd hebben. Dat de bina is nu uitgekomen uit het hoofd van de Arihantin. Vanaf dit moment, let op is het zo, so dat is het zijn, dat is op, vanaf dit moment, is het zo so dat elke hogere traptrede, die laat dalen, afdalen, zijn onderstel naar de lagere traptrede. Duidelijk. Want samen met de bina, zijn vanaf de bina en naar beneden, is het gezakt naar de, naar de volgende traptrede. Dus de bina is uitgekomen. En hoe kan de bina uitkomen, alleen de bina? Natuurlijk ook zeer aan pinnen, maar goed, zeer is ook uitgekomen, duidelijk, zeer pinnen, maar goed, van die traptreden, duidelijk. Als de bina uitkomt van de traptreden, dan automatisch ook zeer aan pinnen, maar goed ook, die onder haar staan, in elke traptreden zijn ook naar beneden komen, ja of niet, iedereen begrijpt ja, als, een, als een hogere daalt naar beneden, dan een, alles wat onder hem daalt ook naar beneden. Dus vanaf dit moment, let op, dat de bina is uitgekomen vanuit het hoofd van de pin Dat betekent nu dat vanaf dit moment is het in alle werelden vanaf het sloot nieuw. En verder is het de, het onderstel, dus bina, Ziran en maar van elke trap treden zijn in de kleine toestand uitgestapt uit de traptreden. In de traptreden hebben we nu alleen maar kettergogma en de minazirantin en goed zijn gevallen in de lagere traptreden. En alleen dat waarborgt de mogelijkheid voor om correcties te maken. Dan als de lagere het goed doet, dan hangt die als het ware... Hecht hij zichzelf aan dit onderstel, aan het onderstel van de lagere, en de lagere dan Hoog, die, aan de hogere, en de hogere steekt op, en die neemt op, met, mee zichzelf, mee, neemt met zichzelf mee het bovenste gedeelte, kettergogma, van de lagere traptreden. Onthoud dat erg goed, dat dit altijd zo is, als een hogere steekt, daalt naar een lagere, dan wordt hij als lagere. En dan is de lagere die wil omhoog komen. Die hecht zich aan, het, ware, aan het onderstel van de lagere. En die, die brengt hem ook omhoog. En verder hadden we nog niet geleerd. Hoe dat, ik heb een beetje dat op de herinnering nog. Een beetje op de, in de tekening heb ik een beetje opgetekend. Maar hoe dat zit, zullen we leren dan hier. Want die serenpien, die nu stijgt op, middenmaal goed. Die heeft twee dingen in zichzelf. Die heeft oh, in zichzelf twee, twee massagim. Eén massag heeft die van de malchut, de malchut. Die, ja, in zichzelf, en ieder, elke heeft in zichzelf die twee. Vanaf dit moment is het verbinding tussen de Bina en de. Vanaf dat moment, wanneer de Bina is afgedaald, let op erg belangrijk, afgedaald van, van het hoofd van en Bin, is betekent overal, wat betekent afgedaald Betekent dat de malgoed is gekomen naar de, mal, naar de bina. De, de, de, malgoed, waar staat de malgoed? Op de plaats van de bina. Betekent dat die malgoed die staat wel in de bina, let op, die kan wel licht naar beneden brengen. Die kan wel, iedereen hoort het? De malgoed, die is gekomen naar de bina. Wat zoals bij bij, bij de Arigampin. Die kan wel het licht ontvangen. Duidelijk waarom kan ze ontvangen het licht. Zij is geworden net als Bina. Duidelijk. Maar zij behoudt ook haar eigen identiteit. Haar eigen identiteit is de waarheid wel goed. Dus de tiende. De negen tiende. Van haar kunnen wel ontvangen het licht. En de tiende. De, de tiende de tiende. Dus de, de, de de malgoed, de malgoed van dus de, de, de eigen, de ware malgoed, die opgestegen die steigt ook samen maar die kan niet ontvangen duidelijk, die, de, dus dan hebben we twee massachim. we hebben één massach. nu, waar staat de malgoed de malgoed, duidelijk die staat tot negen, dat is dan de massag van de eerste simtun dus tot negen, sfeerot kan ik ontvangen ja of niet, en de rest de tiende niet, waarom hij mag niet van de tiende, van de tsumtzumalef. En daarmee maakt die erg belangrijk is, die twee. Dat maakt een volle stop. Dat is dan, dat heet Minule, dat heet dan de slot. Die maakt het slot. Dus betekent, die doet, die, die dat doet, dat de hoogma niet onder de Gazé komt. Eigenlijk, die is dan aan de Gazé. Wat is Gazé? De plaats van de Hazé, van de Bosch. Wat betekent de plaats van de Hazé? Wat betekent dat? Wie weet. Dat is de plaats waar de Malchut staat. Altijd, de Malchut staat ook altijd in plaats van de Hazé. Ook in het hoofd, maar ook in het lichaam. Altijd Hazé betekent Malchut die steekt op naar de Bina. Hazé betekent Bina van het lichaam. Onthoud eer goed. Hazé is Bina van het lichaam. Dus waar, waar steekt op de, de Malchut? Malchut steekt op waar? In het hoofd en in het lichaam. Overal, overal is het dezelfde structuur. Dus in het hoofd steigt de, de bina, zoals we hebben geleerd, in, de, in het hoofd van de arichampin, ja of niet? Die steigt op in het hoofd van de, de arichampin. Die steigt op de malgoed, steigt op naar de onder de gochma, ja of niet? En de drie onderste van, de, van het hoofd, die vielen... Naar de lagere trap treden. Maar in het, in het lichaam is het precies hetzelfde. In het lichaam heb je ook uh, Bina, oftewel, uh, uh, hoe heet het? Tiferet heet het. En daar ook precies hetzelfde. Daar stijgt daar op wie? De goed van het lichaam. Ja, daar waar het lichaam, waar het licht eindigt, door te komen. Die steigt ook op naar de, naar de daar de bina van het lichaam, de bina van het lichaam is tiferet heet, ja of niet? Tiferet is. daar is ook de malchut komt naar de tiferet precies, en dat daar precies, en dat is dan de plaats van de chazé is ook dan betekent daar staat ook de malchut. oh, en nu wat zullen we leren dan dan die chazé in de plaats van de chazé, nu waar de malchut staat. die heeft twee plaatsen in haarzelf de malchut. Of zeer een pin gebruikt ook naar die, die natuurlijk, die massag staat natuurlijk in de, in de malgoed. Maar die beiden stegen op. Dus dan heb je twee massagiem. Ja, één van de malgoed, de malgoed, dat mag niet. Dus dat is absolute slus. En dat is erg belangrijk, want eerst altijd bij het vormen van de middelste lijn, eerst altijd moet je dat stoppen. En dat is dan het, de werking van de van de minula, van de slot. Het is niet moeilijk. Het is nieuwe stap voor het beginnen pas. Nergens hoor je dat. Nergens. In, in Israël leren ze dat absoluut niet. Niemand leert het was als we dat Ik leer dat jullie gaan voelen dat. Precies hetzelfde als ik nu, nu vertel, ik doe ik beneden, van binnen mijzelf doe ik al die bewegingen. Hoe dat werkt precies, doe ik van beneden na doe ik. En dan precies hetzelfde kan je altijd doen, in elke vorm. In elke vorm verkrijg je, je redding. Dus, nog twee woorden. Dus, die twee massachim. Eén, die gaat stoppen. Die laat de gogma via de linkerlijn niet onder de gazet komen. Dus die gaat niet, laat niet de, hoch, de, de zonde van Adam uh, herhalen. En als iemand die dat doet, die krijgt dan dinim, harde dinim. Ja, die klappen krijgt dan, die mag wel dat, die, dat, als je dat doet, dan klappen, enorme klappen krijgt, dinim en verschrikkelijke dingen. En dan, men doet het ook, men doet het wel natuurlijk ook, maar, maar steeds krijgt men enorme dinim. En And de andere massag is, men is miftega, dat is de sleutel. Daar mag wel licht komen. Dus daar waar de Malchut verbindt zichzelf met de Bina, duidelijk. Dus de hazel laten we zeggen, van de Malchut. Daar kan wel licht komen, waarom dat is dan is net als binadan. Dus negen tien van de Malchut kunnen wel licht ontvangen. Ja? Via de Gaze. Maar de tiende, tiende, tiende niet. Dus de ene, de eerste massage die zorgt dat de dat chokma gaat omhoog stralen. En de tweede massage die laat het via de gaze licht doorkomen, waarbij. Chassadim komen en de Chogma kijkt omhoog. En op die manier Chogma en Chassadim komen naar beneden. Waarbij naar beneden trekken zij. Chogma kijkt omhoog en Chassadim omlaag. En dat is de formule, reddingsformule. Daar moeten wij allemaal naar uitkijken Wij en de hele wereld. En dat is gegeven aan ons. Het is hier op aarde dat wij het kunnen beleven en wij kunnen het brengen de aarde tot de absolute volmachtheid. Amen. Amen.